4 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Een nog onbekende man heeft zichzelf vanmiddag om het leven gebracht. in de eetzaal van een woonzorgcentrum in Helmond. In een drukke eetzaal dreigde de man met een mes op zijn keel. zichzelf iets aan te doen. Terwijl personeel tevergeefs probeerde de man te kalmeren. werden de 60 oudere bewoners de zaal uitgeleid. Ook de politie kon niet voorkomen dat de man zichzelf doodde. Twee jonge kinderen van omgekomen IS-strijders zijn op weg naar Nederland. Frankrijk haalde ze op in een kamp in Noord-Syrië. De omstandigheden waren erbarmelijk, zegt het kabinet. De kinderen zijn nu bij hun voogd. Frankrijk haalde ook een groep Franse kinderen op uit het kamp. Bij een aanval op een dorp in Centraal Mali zijn afgelopen nacht minstens 95 mensen gedood. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Wie er achter die aanval zit is nog onbekend. Er wonen zo'n 300 mensen in het dorp, vooral leden van de Dogon-stam. In Mali zijn al tijden gevechten tussen de Afrikaanse stammen Fulani en Dogon, voornamelijk over land. In maart kwamen 150 leden van de Fulani-stam om het leven bij een aanval door de Dogon. Een derde van de gemeenteraadsleden in Gelderland wordt bedreigd... of heeft te maken met agressie. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Gelderland... onder bijna 400 raadsleden uit alle 51 Gelderse gemeenten. Landelijk klaagt ongeveer een kwart over bedreiging. In Nijmegen werd een groep raadsleden met de dood bedreigd bij een bezoek aan een woonwagenkamp. Een ander raadslid uit die gemeente werd achterna gezeten door iemand met een stuk hout. In Zevenaar ontplofte s'nachts een vuurwerkbom bij een raadslid in de tuin. Minister Grapperhaus komt binnenkort met een wetsvoorstel om de gevangenisstraffen op bedreiging van raadsleden te verhogen. Nu is dat maximaal twee jaar, dat wordt drie jaar. Het weer, wat zon, maar ook bewolking. En in het midden en zuiden van het land enkele regen- en Het is 18 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en zijn er perioden met regen of motregen. De middagtemperatuur is dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er is wat vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor Amstelveen 6 kilometer, kost je bijna 10 minuten. En ook bijna 10 minuten op onthoudt op de N9 van Den Helder naar Alkmaar bij Bergen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Hebben we ook en dat dier van de week, dat ga, die ga ik om half vijf aan u presenteren en over precies zeven minuutjes, als uh, de disjockey dat goed uitkiemt in ieder geval, dan gaan we een pit report houden. Want ja, het wordt natuurlijk weer enorm spannend dit weekend. Ja, zometeen en... om uh, vijf uur de derde vrije training.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 Mijn collega Dolly Temperik schreeuwde even lekker mee. Met deze CEO van Dusty Springfield ja, like en it In Private. Ja, yeah. ja, dat was jij toch? Ja, dat ben ik. We gaan ons opmaken voor de Pits Reports. Doen we met het thema muziekje van de Formule 1.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 En zo besluit de Williams-coureur. En het mooie circuit en de mooie omgeving. Alles erbij, toch, Dolly? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij En de lieve Zandvoorters. Zo is het. Ja, we gaan weer verhuren met z'n allen. Uh, Op ja. die tijd. Ja. Hé, hey Jaap. Jij zit in het tentje waarschijnlijk. <laughs> Heel goed. We zeggen niks tegen de kei. We zeggen, we zeggen niks tegen toch? de kei. Mag toch? Mag toch? Of nee, niet? Nee, volgens, volgens mij niet. Je mag toch drie maanden per, per jaar verhuren? Jij ja, mag je je huis verhuren?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 En, en, en, en, en Kees van Ansel, die had er al iets over gezegd... over de gezelligheid van de Zandvoort. Bier, worsten en hoe mooi kan het leven ook zijn? Dat heeft hij uh, nog een keer uitgesproken bij een column op NPO Radio 1. Als je dat uh, goed gevonden? Mensen weten toch al dat...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 No, no.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 like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 sisters en happiness... Ja, uh, collega Jaap Koper... die was net eventjes uh, in de buurt van de glee. Ja. En, uh, ja. Uh, nou, ja is, de, is... de tent heeft het zwaar, hè, he, daar? Uh, nou, ik, zit er, ik zat me wel af uh, te vragen... want die, uh, die tenniswedstrijden... worden dus nu gespeeld in dit weekend...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 Altijd wat te beleven, altijd wel en altijd wee. S'wind is een dorpsgat en zomer is een wereldstad. Een scharrekop is altijd op zoek naar dat ene nieuwtje. En zeg, van wie ben je iederientje? Lopend door het dorp, een moin hier, een geruchtje daar. Voor het laatste dorpnieuws staat een scharrekop altijd klaar. Voor een sterke roddel moet je bij een scharrekop zijn.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 Maar Cycling, al, uh, het Zandvoort, dat was al 24 uur. En dat is het dus volgende week ook. Ja, ja. Dan weet je ja, wat je ook dat... kan doen? Naar de onderburen gaan van ons. Want er is ook een open dag bij de Bomschuiterclub. Precies. En wat heel leuk is ook... en dat heeft niets met de 24 uur te maken... maar bij uh, de camping op de Zeeweg... daar is een speciale kinderdag die dag. Oh. Is dat de Lakens? Ik geloof het wel, hè? Ja.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 En dank je wel, Dolly. Ja, heel graag gedaan, Rob. Ja, en volgende ja. week uh, dan ben ik er weer. En dan met... Koor Heel goed. <laughs> ja, ook tijdens die 24 uur uitzending. Precies. Hè? Ja. In restaurant Ep en Vloed aan het Barghuis Gaat, gaat heel gezellig worden. Ja. Ik kom, uh, kom radio kijken bij ons. Ja. ja, en ik heb zelfs gelezen in het boekje... dat mensen ook even sidekick mogen zijn als ze dat graag willen. Ja, ja. ja en dan mag je ook heen. een liedje aanvragen. Het oh, liedje de, also, van de sidekick. Ja, toch, het liedje van de sidekick. Kijk eens aan. Nou, dat is moeilijker dan je denkt, hoor. Een mooi liedje uitzoeken. Okay. Er zijn er zoveel. Bedankt voor het luisteren. We zijn de volgende week weer en zometeen Freds. Dag. Things Dag allemaal. Other bed, give a allemaal.